8 uur, het NOS-journaal, door Alt Megens. Cyprus stemt vanochtend over alternatief reddingsplan. Webwinkels zijn volgens Consumentenbond slordig met retourzendingen... en staking bij Albert Heijn van de Baan. Het parlement van Cyprus komt over een uur weer bijeen... om verder te praten over de financiële crisis. Een stemming in het parlement over een alternatief plan... ging gisteravond onverwacht niet door. De oppositie wilde meer tijd om het plan te bestuderen. Cyprus moet bijna 6 miljard euro op tafel leggen om in aanmerking te komen voor 10 miljard Europese steun. De crisis is volgens sommige Cyprioten het begin van het einde. De euro is de regering van Cyprus wil dat het geld van kleinere spaarders tot 100.000 euro veilig is. In het reddingsplan van de eurolanden moesten ook kleinere spaarders meebetalen aan het oplossen van de crisis. Cyprus wees dat plan toen af. De eurolanden willen dat er uiterlijk maandag een akkoord is. Veel webwinkels houden zich niet aan de wettelijke regels voor retourzendingen. De Consumentenbond bestelde producten bij 118 winkels... en stuurde alle pakketjes ongeopend retour. Daarna begon het wachten op de afhandeling. In 25 van de webwinkels werd het geld te laat... of in enkel geval zelfs helemaal niet teruggestort. En 44 van de pakketjes... daar werden de bezorgkosten niet van teruggestuurd. En dat moet ook volgens de wet. En vervolgens bleek dat 44 van de webwinkels... de verzendkosten niet wilden vergoeden en dat een kwart te laat was met terugbetalen. Vier webwinkels betaalden helemaal geen geld terug. De staking bij de distributiecentra van Albert Heijn is van de baan. Het winkelbedrijf en FNV-bondgenoten hebben een akkoord bereikt... over een nieuwe CAO voor werknemers van de distributiecentra. Er zijn eindelijk goede afspraken gemaakt voor de uitzendkrachten, zegt de vakbond. Dat er voor de uitzendkrachten afgesproken is dat de carousel van onzekerheid... dat we zeggen de draaimolen, jaartje werken, halfjaartje draaien... en weer tegen het laagste loon terug dat die nu beëindigd is. Vaste krachten krijgen in de nieuwe CAO ontslagbescherming. Het akkoord moet nog wel worden voorgelegd aan de FNV-leden. Albert heijn medewerkers staakte sinds vorige week... maar volgens de supermarkt is de bevoorrading nooit echt in gevaar geweest... omdat er niet zoveel stakers waren. De afgelopen drie jaar is er na fusies van gemeenten... ruim 3 miljoen euro aan wachtgeld betaald. Dat concludeert de Telegraaf op basis van navraag... bij 34 gemeenten die zijn samengegaan. Volgens de krant maakten 55 wethouders en 11 burgemeesters... die overbodig zijn geworden, aanspraak op wachtgeld. Koploper is de nieuwe gemeente Zuidwest-Friesland... die ontstond uit vijf andere gemeenten. Daar moest in totaal aan 13 wethouders 950.000 euro worden betaald. De Chinese president Xi Jinping begint vandaag... aan zijn eerste buitenlandse reis als staatshoofd. Traditioneel begint die reis in Rusland. De handel tussen beide landen verdubbelde de laatste jaren... tot ruim 65 miljard euro... Rusland en China willen samen met India, Brazilië en Zuid-Afrika... een belangrijkere plek innemen op het wereldtoneel. De vijf landen gelden als de grootste opkomende economieën. Ze zouden gezamenlijk moeten optrekken... als het gaat over het Midden-Oosten-conflict... of het kernprogramma van Iran, vindt Poetin. Een verplichte eindtoets op basisscholen krijgt voldoende politieke steun. D66 en CDA staan achter het plan van staatssecretaris Dekker... en daarmee is er een meerderheid in de Eerste Kamer. Voortaan worden leerlingen beoordeeld op al hun prestaties op de basisschool. Als je kijkt naar wat een kind heeft geleerd na acht jaar basisschool... dan is dat meer dan alleen maar taal en rekenen. En ik vind het heel erg goed dat het terugkomt in een totaaladvies van de basisschool. Er blijft wel een test bestaan aan het eind van de basisschool. Die test wordt voortaan afgenomen in mei... zodat die minder zwaar meeweegt bij de keuze voor een middelbare school. Het weer nog het vriest overal nog een paar graden. Later vandaag zonnig. Bij een stevige oostenwind... dan wordt het plus 2 tot plus 5 graden. Morgen veel bewolking, in het zuiden kans op wat sneeuw... en dan komt de temperatuur overdag maar net boven het vriespunt. ANDB verkeersinformatie met files op de A9, Alkmaar richting Almstolveen. Daar staat dus de afrit Haarlem-Zuid en Knoopend-Battleverdorp 3 kilometer. Op de A20 richting Gouda staat dus de Schiedom en de ebrechtseplein 4 kilometer. En op de A28 in de richting Utrecht, daar staat dus de vathorst en Leusden ook 4 kilometer.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 Goedemorgen. Op 30 april wordt het natuurlijk groot feest. Lieve de koningin. Hoera! Hoera! Hoera! Hoera! Hoera! Hoera! Hoera! Hoera! Maar er is ook ruimte voor protest. Dan wel goed afgesproken en op vaste locaties. U hoort zo waar demonstreren mag. Franse oud-president Sarkozy is niet meer onschendbaar... en krijgt het nu echt lastig met illegaal campagnegeld. Ron Linker weet zo meer. En het parlement van Cyprus gaat zo stemmen over alternatieve plannen. Maar het is de vraag of die voor Europa wel acceptabel zijn. En dat is wel te hopen, want het land heeft heel dringend 10 miljard euro nodig. Maar krijgt dat geld van de Eurolanden alleen maar als het zelf ook zo'n 6 miljard euro op tafel legt. Er ligt plan A om het geld bij de grote en kleine spaarders op te halen, maar dat is door de Cypriotische politici afgewezen. En dan is er plan B nu, met een soort solidariteitsfonds en herstructurering van banken. Daarover wordt nu gepraat en later dan vanochtend hopelijk gestemd. En het is de voor want de eurolanden en de Europese Centrale Bank willen uiterlijk maandag een aanvaardbaar plan zien. Want anders gaat de geldkraan dicht en het licht uit op Cyprus. Hoogleraar Bankwezen in Tilburg. Harold Benink, goedemorgen maar weer. Goedemorgen. Uh, wat denkt u? Zijn de Cyprioten op de goede weg? Ja, ik denk dat we duidelijke uh, sprongen aan het maken zijn, positieve stappen. Um, ik begrijp ook dat het Trojka, dus het Internationaal Monetair Fonds, de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank, dat daar zeg maar officials of, uh, en uh, techneuten hierbij betrokken zijn om een aantal zaken op papier te zetten. Ik denk dat dat heel uh, uh, positief is. Dat Nationale Solidariteitsfonds, dat zou dan een fonds moeten zijn waarin... De kerk bepaalde activa inbrengt, gebouwen, de centrale bank, ook de goudvoorraad, maar ook de toekomstige gasopbrengsten van Cyprus. En dat fonds zou daarmee geld op de kapitaalmarkt moeten gaan aantrekken. Ja. Nu is wel nog de vraag van, zou dat obligaties zijn? Want daardoor zou natuurlijk ook weer de schuld van Cyprus verder toenemen. En daarvan heeft Europa gezegd, nou dat, dat, dat moet eigenlijk niet gebeuren, want dan krijgt Cyprus te veel schuld in relatie tot zijn nationale inkomen. Maar het zou ook kunnen zijn dat dat, uh, dat, dat Solidariteitsfonds... gewoon aandelen gaat uitleggen, gaat uitgeven... waarin dan uh, zeg maar internationale beleggers die ook wat risico willen lopen... maar ook een mogelijk hoger rendement zouden kunnen gaan beleggen. Maar meneer Bening, um, dat, dat Solidariteitsfonds... He, dat, dat uh, gaat er dan uit van geld van de kerk... en aandelen in toekomstige aardgasopbrengsten... het klinkt nog niet zo heel structureel. Nee, het is natuurlijk, uh, daarom zitten er ook andere activa in, omdat, uh, zoals gebouw en goudvoorraad, omdat het natuurlijk, uh, Cyprus natuurlijk nog überhaupt met die gaswinning moet beginnen uh, en er ligt zijn een aantal complicaties en hoeveel uh, zal dat zijn maar daarom zeg ik ook, als je het doet in de vorm van aandelen aandelen zijn natuurlijk riskante beleggingen dus het kan, het kan zijn dat je daar veel geld op verliest, maar het kan ook zijn dat je daar heel veel geld aan kunt verdienen. Ja. Nou, en dat doen we met, onder, met riskante ondernemingen ook uh, en er zijn wereldwijd best beleggers te vinden in dit geval denk ik natuurlijk omdat de meerderheid van de bevolking natuurlijk ook op Cyprus een Griekse oorsprong heeft, denk ik dat misschien ook nog wel rijke Griekse reders en anderen misschien uit solidariteit daar best in zouden willen gaan beleggen. Hmm. Goed, en, en dan uh, dat andere uh, verhaal, dat wat er ook bij hoort, uh, herstructurering van de banken, althans, over de tweede grote bank uh, wordt gesproken, dat die uh, flink wordt aangepakt. U drong daar eerder deze week in de uitzending ook al op aan. Uh, daarmee, ja, dat, dit, dat hoort er toch ook echt bij, dat je dat overspannen financiële stelsel gaat hervormen? Nu? Zo, want ook daar moet, kijk, ze hebben ongeveer 6 miljard nodig. De verwachting is dat uit het Solidariteitsfonds van 2,5 miljard kan worden opgehaald. Nou, dan heb je nog iets, toch nog iets van 3 miljard te gaan. Um, uh, dat dus zou moeten komen ook uh, door verliezen op te leggen aan een aantal uh, verschaffers van vermogen aan de banken. En dit is iets wat al vorig, eigenlijk vorige week had moeten gebeuren in het plan. Maar uh, wat er nu gebeurt is dat ze eigenlijk die, uh, die tweede bank van het uh, land... Laikie, die grote problemen heeft... dat men dus uh, met name aan de aandeelhouders, de obligatiehouders... maar ook de houders van spaartegoeden van boven de 100.000 euro... Uh, dat ze daar dus forse verliezen gaan opleggen. Een beetje wat wij in Nederland ook met SNS hebben gedaan. Ja. En dat dus de kleine spaarders tot 100.000 euro... Buitenschop blijven. En dit is eigenlijk volgens het boekje, ook in het kader van de Europese BankenUnie, gaan we eigenlijk uit van de benadering dat als een bank wordt geherstructureerd, je begint bij de aandeelhouders, de obligatiehouders en de grote spaarders en je laat de kleine spaarders buiten schot. Ja, De, de Eurogroep onder leiding van Thijsselbloem heeft laten weten hier wel over te willen praten. Uh, tenminste, als het parlement het straks gaat goedkeuren. Hè? Maar de Duitse minister van Financiën, Schäuble heeft nog maar weer eens net benadrukt dat het toch echt niet zo kan zijn dat de Europese belastingbetalers ervoor gaan opdraaien. Uh, is dit voldoende Cypriotische in Brengt, ja, en hij heeft ook gezegd dat, dat het meer moet zijn een cosmetische verandering. Ja. Um, uh, inderdaad, maar kijk, als je dus bij die bank echt herstructureert en verliezen oplegt aan een aantal van dat soort beleggers, dan is dat niet cosmetisch. En als je dus via dat solidariteitsfonds uh, uh, beleggers gewoon weet interesseren... om gewoon nieuw kapitaal uh, in zo'n fonds te brengen... is dat ook niet, uh, zeg maar, uh, cosmetisch. Kijk, dit moet natuurlijk worden uitgewerkt... maar ja. ik denk dat we wel duidelijk de goede richting uitgaan. Maar het is, het is maar één bank, hè, meneer Bening, En dat, dat hele stelsel daar, uh, of tenminste heel Cyprus... drijft op die financiële sector waar het een en ander mee mis is. Ja, maar het is daar heeft u gelijk in. Alleen bij de tweede bank, Rilaiki is de is nog wel he, het grootste financiële waterhoofd. De eerste bank van het, bank, van het land. Bank of Cyprus staat er beter, beter voor. Maar het zou best kunnen zijn dat daar te zijn en tijd ook nog wat moet gebeuren. Maar ik denk dat. Uh, het focussen even op de allergrootste probleembank een hele goede is. Goed. Uh, over Rusland hoor ik al even niks meer. Dat is ook verstandig om daar niet te veel te gaan lenen. Nee, ik denk niet dat we, nee. en sowieso, hè, nieuwe leningen leiden alleen maar tot uh, verder oplopen van de schuldratio van uh, Cyprus. En daar zitten we niet op te wachten. Maar wat wel speelt in het kader van Rusland, er staat al een lening van een paar miljard uit. En waar de, de Cypriotische minister van Financiën over uh, onderhandeld heeft onder meer, is dat de looptijd van die lening wordt verlengd en dat het rentepercentage wordt verlaagd. En dat zou natuurlijk Cyprus ook kunnen helpen. Goed. meneer Bennek, hartelijk dank maar weer voor uw analyse. Goedemorgen. En een goede morgen. Dan gaan we door gelijk maar naar Moskou, naar correspondent David-Jan Gootvrouw. Want David-Jan, is het inderdaad zo dat de Russen niet zo happig zijn... op weer een nieuwe lening voor Cyprus? Nou, het gaat niet zozeer om Rusland, dat daar niet zo happig op is. Maar het is vooral uh, de trojka, dus met name de Europese Centrale Bank... die dat niet wil. Zoals je net hoorde, lopen, als er een nieuwe lening komt... dan lopen de, uh, de schulden van, van Cyprus op. En dat moet nou juist voorkomen worden. Um, er is hier in over, overigens in Moskou over allerlei uh, mogelijkheden onderhandeld... de afgelopen uh, twee dagen door de Cypriotische minister van Financiën. Uh, daarbij is ook wel gesproken over zo'n zo nieuwe lening. Maar in eerste instantie toch zoals je zojuist ook hoorde, over versoepeling van de voorwaarden... van een lopende lening. Ja, en verder is er ook bekeken of er misschien Russische banken zijn... die belangstelling hebben voor de Cypriotische banken. Je kunt je voorstellen dat die belangstelling... gezien de situatie op Cyprus niet zo heel erg groot is. Nee. En bijvoorbeeld ook de gaswinning, uh, toekomstige gaswinning... door het uh, Russische uh, uh, gas, gasmonopolie Gazprom. Nou, daar is allemaal over gesproken. Maar er is geen oplossing uitgekomen... die uh, Cypriotische minister van Financiën, Yassari's... Die is vandaag teruggekeerd naar, uh, uh, naar Cyprus zonder resultaat. Hij zei wel, de onderhandelingen worden voortgezet. Maar in ieder geval voorlopig niet in Moskou door hem. Ja, maar goed, hij zou niet weggaan zonder akkoord op zak. Dat heeft Saris dus niet. En dat, dat doorpraat is dus van belang dat hij daarmee terugkomt. Ja, absoluut. Het doorpraten is van belang natuurlijk voor Cyprus... maar ook voor Rusland. We hebben denk wel dat er uh, van alle uh, tegoeden op de Cypriotische banken... een derde tot de helft uh, Russisch geld is. Dan praten we over zo'n 20 miljard uh, euro. En uh, Rusland, Russische bedrijven, de Russische staat zelfs... En ...van uh, uh, nogal uh, loesje-ondernemers ook... ...hebben er al belang bij uh, dat, dat er een oplossing uh, komt. Want als die banken omvallen, dan zijn ze al hun geld kwijt. Dat zou natuurlijk rampzalig zijn. Maar ook zo'n heffing op de goede boven de 100.000 gulden... ...gaat uh, Russische investeerders en spaarders een heleboel geld kosten. David-Jan Grotvoer vanuit Moskou en over Cyprus... ...hoort u natuurlijk later uitgebreid. Uh, en meer het parlement gaat daar, als het goed is... ...vanochtend stemmen over het alternatieve plan. Het is bijna kwart over acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U hoort straks Albert Heijn over het akkoord met FNV-bondgenoten. Eerst naar Amsterdam. Want op het Waterloopplein, ingeklemd tussen het stadhuis en de Mozes en Aaronkerk, moet op 30 april het republikeins geluid te horen zijn. De gemeente Amsterdam heeft zes plekken aangewezen waar tijdens de troonswisseling in de hoofdstad mag worden geprotesteerd. De Republikeinen kiezen voor het Waterloopplein voor hun tegengeluid. En Peter Postumus is van dat genootschap. Er komt in ieder geval een grote prullenbak te staan, die mooi opgeschilderd is, waar mensen al hun koektrommels en uh, dat zo met oranje paraphernalia kwijt kunnen. en uh, Kunnen ah, dunken, dat is nou zo leuk. Nou, ze worden gerecycled, er wordt een kunstwerk van gemaakt. Hè? Dus uh, kunst, is toch, uh, het, uh, kunst is toch beter dan kiezen. En bent u vanzelf van de gedichten ook? Uh, ik ben zelf ook wel uh, van de gedichten, ja. ja, ja. Maar er komen uh, ja, wat uh, dichters ook, ja. Lijkt me leuk. Maar u ook. En als u het beeld voor ook hebt van het nieuwe koningshuis... of althans van een nieuwe koning en een nieuwe koningin. Wat is ja. dan de zin op een spandoek of als een heel kort gedicht... de zin die bij u naar nou, boven komt? We werken met de monarchie. Laten we een president kiezen. En voor mij is er niet eens een staatshoofd meer nodig tegenwoordig. En ik denk ook dat het uh, tijd is om... om ja, aan wat maatschappelijke vernieuwing in die zin te doen. Hè? We hebben een politiek stelsel wat... wat uh, wat, wat, denk ik, steeds minder goed gaat functioneren... Bij, in de huidige samenleving. Wel een goed, lang gedicht is... zo, hè? Dat is een lang gedicht. Ja, dit is geen, <laughs> geen poëzie meer, hè? Dit is prosaïs. Ja. Daar moeten we chocola van maken. Maar de eerste zin was weg met de monarchie? Weg met de monarchie, ja. ja dat, uh, voor een, uh, laten we een president kiezen, hè? Dat moet toch kunnen? En wat u betreft wordt het Waterloopplein op 30 april... niet oranje, misschien wel rood, wit, blauw... maar in ieder geval een plek voor poëzie en muziek tegen het koningshuis. Uh, ja, tegen de monarchie. En tegen, uh, ook wel tegen de dynastie van Oranje... waar, we zo veel, uh, ja, waar uh, veel mensen problemen mee hebben. Tegenwoordig is het, eh, als uh, Willem-Alexander koning is... is toch door dat erfelijke koningschap... is de, dat, dat staatshof verbonden met uh, ja, de grootste humanitaire misdaad... in, in uh, Latijns-Amerika na de Tweede Wereldoorlog. En dat uh, ja, lijkt me niet. Uh, Zo'n staarshoofd wil ik eigenlijk niet. En bent u niet bang dat mensen naar hier toe komen... die allemaal vooral plezier hebben en die dan boos worden op u? Van, wat bent u hier nou aan het doen, het feestje aan het verpesten? Nou, zolang zo ze plezier hebben ze niks aan de hand. Dat juichen we toe. En uh, ik denk niet de reden om boos te zijn... Dat kunnen we wel uitleggen. En zij mogen het ook wel uitleggen. We, hebben, we organiseren wel discussies. En dan proberen we ook een, een tegenstander te hebben. He, iemand die voor het Koningshuis is. Of, maar dat valt niet mee. Die is nauwelijks te vinden. Ja, en, en als ze te vinden zijn, dan, dan, dan willen ze niet. Omdat ze u niet serieus nemen. Uh, waarom zouden ze ons niet serieus nemen? En waarom zouden ze het uh, niet komen dan? Uh, ja, ik denk dat ze niet durven. Het is ook Hij is een soort... Gedateerde folklore, waar, waar, die ze leven proberen in te blazen. Maar wat niet lukt. Nee, hier zal het zwingen, er, hoor. Bentjes en poëzie, gemaakt. dat is niet ouderwets. Nee, en, en prima, uh, groepen komen Je krijgt wat zien en krijgt wat horen. En het wordt uh, volgens mij een fantastisch programma. Peter Postumus van het Republikeins Genootschap. En Joris van de Kerkhof sprak met hem. Voor de verkeersinformatie naar de NWB, John Hoka. Vier op de A9 richting Amstelveen. Twee kilometer bij Dorp. Op de A20 richting Gouda rijdt het langzaam over een lengte van vier kilometer. Tussen Schiedam en Rotterdam Centrum. En een korte file op de A28 richting Utrecht. Daar staat bij Amersfoort twee kilometer. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Dit is tot hoog negen het NOS Radio 1 Journal. Ik het I'm upset and I'm trying to care a little less. When I go, I only get depressed. I was taught to dodge those issues I was told. Going down you go. Hij is het hoorde u met pack up Lege die waren er nog niet, maar na een week staken en actie voeren is er wel een CAO-akkoord. FNV-bondgenoot heeft afspraken gemaakt met Albert Heijn over de distributiemedewerkers. Ron Meijer van FNV legt uit wat er is afgesproken. Voor de vaste kracht is afgesproken dat de ontslagbescherming, inclusief een ontslaguitkering bij eventueel ontslag, tot 2020 blijft gewaarborgd. En voor de uitzendkracht is afgesproken dat eigenlijk het eigenlijk een einde komt aan de carousel van onzekerheid. Dus het was zo dat, we nu, dat uitzendkrachten nu een jaar werken, een half jaar eruit moesten en dat we terugkomen tegen het laagste loon. Nou, dat is onmogelijk gemaakt. En bovendien krijg je 200 uitzendkrachten, inclusief de uitzendkrachten die hebben meegestaakt, uh, die krijgen nu een baan bij Albert Heijn. Sander van der Laan, directeur bij Albert Heijn. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Versloten. Waren dit nou net niet de punten waarop u niet een akkoord wilde sluiten met FNV? We hebben vorige week vrijdag al een akkoord gesloten met het CNV... waarin we een uitstekende cao voor twee jaar hebben vastgelegd. Ja. In die, die CEO hebben wij werkzekerheid geboden voor al onze medewerkers... en ook aangegeven dat we helemaal niet van plan zijn om mensen te ontslaan. En in die cao hebben we ook afgesproken dat we een aantal uh, aanvullende dingen gaan, gaan doen... voor uitzendkrachten bij Albert Heijn. Plus nog eens een keer een mooie salarisverhoging van 3,5%. Dus wij zijn blij dat het FNV gisteren nog besloten heeft om mede te gaan tekenen voor dit CAO-akkoord. En ik hoorde net even meneer Meijer op de radio. Hij pront wel een beetje met andersmansfeer in dit geval. En dan praat ik in dit geval over het resultaat wat het CNV uit het vuur heeft gesleept bij Albert Heijn. Ja, maar ik vroeg eigenlijk meneer Van der Laan of dit nou net niet de punten waren waar u niet over een akkoord wilde sluiten. Want u vond dat meer passen bij het sociaal akkoord. Zaken geregeld werden voor flexwerkers, voor tijdelijke krachten. Bent u toch overstag gegaan, hè? Nee hoor, in onze, in onze, in onze, in onze mening niet. Uh, het CAO-akkoord dat wij vorige week hebben afgesloten, dat is gewoon publiek best keurig opgeschreven wat wij met onze uitzendkrachten doen en wat we eraan gaan veranderen. Dat is niet veranderd in, een... in de onderhandeling. Daar hebben wij een kleine nuancering op aangebracht... doordat we hebben toegezegd, dat hebben we nu nog eens extra opgeschreven... dat we komend jaar een aantal extra uitzendkrachten... een vast contract bij Albert Heijn gaan aanbieden. Ja. Dat hadden we in eerste instantie ook al afgesproken... maar het FNV wilde we graag iets meer genuanceerd hebben... en dat hebben we gedaan. Is het akkoord wat nu met FNV is afgesloten... is dat, is dat wezenlijk anders dan dat u eerder bereikte met CNV? Nee, zoals, zoals ik net al zei... Uh, de CAO die we vorige week hebben afgesloten, uh, uh, die, dat staat als een huis. Uh, ik zou zeggen, leest u ook even het persbericht van het CNV, wat ze gisteren hebben verstuurd. Ja. 99% van dat akkoord staat. En er is een hele kleine nuancering op, aangebracht op twee punten, uh, waarvan we in de geest hebben gehandeld. En uh, dat hebben we nog in de letter nog een keer extra ja. goed aangevuld. Dus u, dus u hoeft niet nog weer een keer weer te gaan praten nu met CNV, die zich misschien bekocht voelen. Zo is het niet. Nou, wij hebben, uh, toen we vorige week het akkoord hebben gesloten met het CNV, uh, is er een staking uitgebroken. Dat betreuren wij overigens, want we vinden het niet leuk om uh, met ontevreden medewerkers te maken te hebben. Uh, die staking hebben we goed kunnen managen, want met uh, de mensen die aan het werk waren, en dat was meer dan 90% van de mensen in onze distributiecentra, hebben we de schappen prima volgehouden. Chapeau voor onze mensen, zou ik zeggen. We hebben wel gezegd tegen het FNV, uh, wij willen niet meer onderhandelen, maar we staan wel open voor een gesprek. En gisteren heeft het, de ondernemingsraad van Albert Heijn een bemiddelende rol gespeeld en partijen gevraagd, in dit geval Albert Heijn, het FNV en het CNV, om nog eens een keer bij elkaar te praten. Dus dat hebben wij gisteren gedaan. En het resultaat is dat het FNV alsnog uh, het CO wil gaan ondertekenen. Uh, de CO die er al ligt en ondertekend is door Albert Heijn en het CNV. Uh, en vervolgens ja, probeert natuurlijk het FNV een klein beetje aan gezicht, uh, uh, een gezichtsverlies te beperken. Die willen graag een, een bepaald resultaat claimen en dat, dat mag van ons. Ja, maar u zegt dat het om een nuance gaat. Nou ja, in ieder geval, u ging er beide hard in. Beide partijen, FNV en uh, Albert Heijn. moet er wel weer aan het vertrouwen, onderling vertrouwen, worden gewerkt? Nou ja, het is natuurlijk niet leuk als er, als er een paar honderd van je medewerkers buiten staan. Dat geeft wel een stuk spanning, een stuk emotie tussen de werkenden. Dan praten we over 5.000 mensen die keihard gewerkt hebben. En de staken, dan praten we over een, zijn iets meer dan 300 mensen die, die gisteren nog aan het staken waren. Dat geeft wel wat, wat spanning uh, uh, zeg maar even op de distributiecentra. Ja, tegelijkertijd staken is een recht en, uh, en dat recht hebben wij uh, natuurlijk in maar uh, werken en onze klanten van spullen voorzien is ook een recht. En daar hebben we hartstikke hard aan gewerkt. Dus we zullen de komende weken uh, de, de stakenden en de mensen die lekker zijn blijven werken... Uh, weer op een goede manier met elkaar uh, aan de slag zetten. En ik ben ervan overtuigd ja. dat we daar wel uitkomen met elkaar. Directeur van Albert Heijn, Sander van der Laan. Hartelijk dank dat u me even het woord okay, wilde staan. dank u wel. Goedemorgen. Dan gaan we naar Marno Remmers in Dordrecht. En heeft het de hele ochtend al over parkeren en tarieven. Sta je nou inmiddels zelf in de garage of uh, blijf je maar op die stoep staan? Nee, sta... ja, onze bus staat natuurlijk verkeerd geparkeerd buiten. Want satellietschotel, kan je niet in de garage zetten natuurlijk. We hebben wij geen verbinding. Maar dit is, het... Het is geen droogkap dit, maar het geluid van de parkeergarage achterom. Uh, in Dordrecht kost per uur. Wat was het nou? 2,10 euro is het tarief hier per uur. Vinden jullie daarvan? Het tarief op zich valt nog wel mee als je het vergelijkt met andere garages. Wat we vooral vervelend vinden is dat je hier niet kunt afrekenen per minuut. Nee, hier is per half uur. Dit is Arjan de Bakker, hij is van de ANWB. Wat hadden vanochtend Jasper Mos, wethouder verkeer VVD. Hij zegt, we gaan het op straat wel invoeren. Hè? Uh, met die paaltjes en uh, dat je, via je mobiele telefoon. Dat vinden we op zich prima. Uh, maar wij zouden het ook heel graag voor de gemeentelijke parkeergarages zien. En daarom zijn we heel blij dat er een uh, initiatief wetsvoorstel ligt in de Tweede Kamer waar dat in geregeld zou moeten worden. Ja, Artje wat we hadden vanochtend aan, uh, aan de lijn. Uh, komt als Partij van Arbeid Tweede Kamerlid met die initiatiefwetsvoorstel... om het overal verplicht te stellen dat je per minuut afreken. Dat is een veel ergernis voor veel mensen, hè, voor veel automobilisten. Je, ja, je schat in hoe lang je vergadering duurt. Die loopt uit. Ik gooi er maar weer voor een uur bij. Ja, als je in een vergadering zit, is het lastig. Maar ook als je gewoon weg aan het winkelen bent. Je loopt eigenlijk de hele tijd op je horloge te kijken... van moet ik al terug naar de garage. Dus dat geeft toch ja, een beetje stress. En dat wil je niet op je vrije zaterdag. Zullen we even onder die droogkap uit gaan staan? Het is hier nog niet zo druk in de garage. Nou had ik vanochtend wel, en toen, dat bracht mij wel bij een moeilijk punt... die wethouder van, van Dordrecht die zei... ja, maar er zit verschil tussen op straat parkeren bij een paaltje. Dat is namelijk gewoon gemeentegrond. Dat is dus een parkeerbelasting. Maar als je in een gebouw waarin we nu staan... ja, dat is vaak van particuliere bedrijven... of het is wel van de gemeente, maar dan schijnt de wet anders te zijn. Hoe zit het nou precies? Ik heb het inderdaad in uw uitzendingen gehoord dat de wethouder dat zei. Uh, volgens ons is het zo dat het wetsvoorstel ook over de gemeentelijke parkeergarages gaat. En dat het uh, nadrukkelijk de bedoeling is om uh, zowel voor het straatparkeren... als voor het parkeren in parkeergarages te komen tot een tarief per minuut. En het afrekenen per minuut. Maar toen zei die wethouder ook weer... Uh, ja, maar die, die garage moet wel betaald worden. En de apparaten en, en als de elektrische deur kapot is... en de platte pet die het controleert allemaal... Uiteraard, uh, het bouwen van zo'n garage kost geld, dat snappen we. En daar mag ook best een prijs voor berekend worden. Wat wij alleen niet uh, prettig vinden, en heel veel mensen in Nederland vinden dat niet prettig... is dat als ze uh, één uur en één minuut parkeren... dat ze meteen de volle map voor dat tweede uur moeten betalen. Ja, dat is het oneerlijke eigenlijk. Maar dan gaan ze toch dat tarief per minuut omhoog gooien? Want het moet ergens door betaald worden. Het is natuurlijk een enorme melkkoe ook. Nou, twee dingen. Het moet betaald worden, uiteraard. Dus wij vinden het prima dat dat uh, beprijsd wordt. Maar dan wel op een eerlijke manier waarbij je zelf de keuze hebt of je 57 minuten wil parkeren of 1 uur en 3 minuten en niet meteen een dubbele moet parkeren, uh, betalen. Uh, wat betreft Melco, wij, wij zien de inkomsten bij gemeentes inderdaad uh, fors oplopen. In, uh, uh, het afgelopen jaar was het 650 miljoen euro aan inkomsten voor alle gemeentes bij elkaar. En dat stijgt, stijgt echt met 5 tot 10 procent per jaar. En eigenlijk is dat de ergernis nummer 1 van uh, mensen in Nederland, de hoogte van de parkeertarieven hoogte van de parkeertarieven. En soms ook wel in hoe je je grote stuk blik in een heel klein plekje moet proppen. En dat leidt dan weer tot schaafwonden ja. op je carrosserietje. Na zo'n pilaar. Grootste. Ja, na ja. zo'n pilaar die dan niet meegeeft. Ja. ja. Minor immers over parkeren vanochtend en parkeertarieven. Straks hoort u Robin van Persie. Hij is blij met al die Feyenoord-talenten bij Oranje. Mijn naam is Barend van Kessel.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 Je zag toch iets voor je, hè? Radio-reclame. Je hoort dat het werkt. We weten dat radio-reclame het effect van je tv-reclame enorm versterkt. Maak ook succes met radio-reclame. Ga naar rab.fm. Ja, ik heb eigenlijk maar één vraag. Wat doet de Rabobank in Warschau? Heel simpel. We hebben hier een international desk speciaal voor Nederlandse ondernemers. En wat heb je daar dan aan? Als ondernemer bedoel ik? We kennen hier de mensen, het land. We zitten hier al jaren. spreken niet alleen Nederlands, maar ook Pools. Zeg eens wat? In het Pools, mm -hmm. Frans maar ook hoor, of uh, Spaans. We hebben elf international desks in Europa en negen in de rest van de wereld. Thuis in Nederland, thuis in de wereld. Kijk op rabobank.nl slash internationaal. Samen sterken. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Rabobank. Radio 1. Het NOS-journaal. Alweer half negen geweest. Door Megensen hier met de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen. Rusland heeft de gesprekken met Cyprus over financiële hulp opgeschort. De Russische minister van Financiën zou geen interesse meer hebben in de gesprekken. Het parlement van Cyprus praat straks over een half uur opnieuw over de crisis. Gisteravond ging een stemming over twee wetsvoorstellen op het laatste moment niet door. De oppositie wilde meer tijd om de plannen te bestuderen. Het parlement moet gaan stemmen over een solidariteitsfonds... en strengere wetgeving voor de banken op Cyprus. De Russische president Poetin wil een belangrijke plek op het wereldtoneel voor de vijf grootste opkomende economieën. Poetin zei dat voor het begin van het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping. Die begint zijn eerste buitenlandse reis in Moskou. Als het aan Poetin ligt, dan gaan Rusland en China meer optrekken met Brazilië, India en Zuid-Afrika. Als het gaat over het Midden-Oosten conflict of het kernprogramma van Iran. Veel webwinkels houden zich niet aan de wettelijke regels voor retourzendingen. De Consumentenbond bestelde producten bij 118 winkels en stuurde alle pakketjes ongeopend retour. En daarna begon het wachten op de afhandeling. Vervolgens bleek dat 44% van de webwinkels de verzendkosten niet wilden vergoeden. Dan een kwart te laat was met het terugbetalen. Vier winkels betaalden zelfs helemaal geen geld terug. En de staking bij de distributiecentra van Albert Heijn is van de baan. Het winkelbedrijf en FNV-bondgenoten hebben een akkoord bereikt over een nieuwe CAO. Na een paar weken van actievoeren door de FNV. In die nieuwe CAO is onder meer geregeld dat uitzendkrachten die drie jaar bij Albert Heijn werken een contract krijgen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het Weerbericht van Weerplaza.nl Vandaag hebben we een afwisseling van wolkenvelden en zonnige perioden. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt zo'n 2 graden in Groningen tot 5 graden in de zuidelijke provincies. Maar de hoofdrol is weggelegd voor de stevige oostelijke wind. Die is matig of vrij krachtig en later aan de kust krachtig tot hard, windkracht 4 tot 7. En die maakt het voor het gevoel toch een flink stuk kouder. Dat is ook morgen het geval. De wind neemt dan nog wat verder toe. Aan de kust tot krachtig of hard windkracht 6 of 7 en in het Waddengebied misschien zelfs stormachtig windkracht 8. Met een middagtemperatuur die net onder het vriespunt blijft in Groningen tot 2 graden in het zuiden van het land is het dan echt bitterkoud voor de tijd van het jaar. Verder hebben we veel bewolking. In het zuiden van het land zou een beetje sneeuw kunnen vallen. In het noorden blijft het droog en is af en toe ruimte voor de zon. Vanaf zondag blijft het overal droog, komt er geregeld ruimte voor de zon. En geleidelijk aan gaat de wind weer afnemen, zodat het ook wat minder koud aanvoelt. Verkeersinformatie bij de AWB. Johnson Hoka met de ochtendspits. ochtendspits op zijn hoogtepunt. Ja, inderdaad. Denk ik wel. 27 kilometer. Maar wel een paar korte files bij Amersfoort en Rotterdam. Op de A1, daar is een ongeluk gebeurd. Bij de Afrit Bunschoot... Op de rijbaan richting Amersfoort. Er staat een 4 kilometer file. Ook op de A20 richting Gouden, eh, richting Hoek van Holland, moet ik zeggen. Daar is een ongeluk gebeurd bij Rotterdam Centrum. Daar zijn twee rijstoken dicht. Er staat een 3 kilometer file. En op de A28 Utrecht naar Amersfoort. Bij de Afrit Den Dolder, 2 kilometer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 Het is tijd voor een auto voor de zaak. 7 minuten over half negen. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio In Journaal. Ik spreek straks met de leermeester van Willem Alexander, de man die hem wegwijs maakte in de wereld van het water. Maar eerst naar Frankrijk, want er wordt een vooronderzoek gestart naar de oud-president Nicolas Sarkozy in de zaak Bettencourt. Jean Bettencourt is de steenrijke erfgename van cosmetica-bedrijf L'Oreal. En zij zou Sarkozy regelmatig geld toegestopt hebben tijdens een presidentscampagne in 2007. Ron Linker in Parijs, goedemorgen. Ron, die zaak sleept zich al jaren voort en nu komt het toch opeens tot een vooronderzoek. Waarom? Heel simpel, Marcel. Sarkozy won die verkiezing in 2007... was als president dus onschendbaar. Dus pas toen hij uit het Elysée was, een jaar geleden... Toen pas kon het onderzoek naar hem pas echt gaan beginnen. Sarkozy's huis werd doorzocht door de politie, zijn kantoor. Hij is verhoord in november gedurende twaalf uur. En toen leek het alsof hij de dans ging ontspringen. Maar gisteren was er opnieuw zo'n lange zitting, gisteravond laat. Ditmaal zat Sarkozy recht tegenover personeelsleden van mevrouw Bettencourt die inmiddels 90 jaar oud is. Nou, Wat daar precies gezegd is, dat weten we niet. Maar na afloop besloten de dus om Sarkozy formeel te laten onderzoeken... Wegens misbruik van zwakheid. Hè? Wat, ja, nou ja, dat is natuurlijk ja. een punt. Ze zou, zou misschien niet meer helemaal bij zijn geweest. Maar wat is er verder mis met die privé sponsoring? Nou ja, het is in Frankrijk verboden om uh, meer geld binnen te halen dan uh, uh, ongeveer 4000 euro per persoon. Misschien uh, is er, zijn er daar bij die Bettencourt veel meer hogere bedragen binnengehaald. Hè? De, gedacht wordt aan een bedrag van 150.000 euro. Onderzoek moet dat gaan uitwijzen. Kijk, Sarkozy heeft altijd gezegd dat hij onschuldig is. Dat hij maar één keer in die periode bij haar langs is geweest. Onzin, zeggen die personeelsleden. Hij is hier veel vaker geweest. En dan ging het ook over geld. Geld voor zijn campagne. Uh, ze zeggen dat ze enveloppes met geld gaven aan medewerkers van Sarkozy. Nogmaals, hè, die, die, die president ontkent natuurlijk ten stelligste. Uh, maar ja, sinds uh, bij mevrouw Bert en Bettencourt Alzheimer is vastgesteld. Uh, kleine verspreking. Ja. Uh, de conclusie dat zij destijds al in de war moet zijn geweest. Mocht zij geld hebben gegeven, ja, dan is dat misbruik van haar zwakte. Althans, dat zou het kunnen zijn natuurlijk. Ja, en dat geld geven, dat ging natuurlijk ook niet via, via bankrekeningen, neem ik aan. Nee, er zijn mensen naar Zwitserland geweest, uh, reizen naar het buitenland. Uh, de, minister, de minister in Sarkozy's kabinet, die toen verantwoordelijk was voor de campagnekas, die moest uh, opstappen. Kortom, het is heel ingewikkeld geweest, uh, moeilijk om vast te stellen. Nu, zeker zo lang na dato, hoe dat precies is gegaan. Maar het vermoeden bestaat dat daar geld uh, illegaal in de campagnekas is verdwenen van uh, Sarkozy. Ja. En nu heeft hij aangegeven nog wel weer een keer president te willen worden. Als het hier tot een rechtszaak komt, uh, is dat een eind aan zijn aspiraties? Ja, kijk, als hij veroordeeld wordt, hè, weer een stapje verder, dan is het natuurlijk helemaal gedaan met zijn politieke ambities. Maar ja, zover is het natuurlijk nog lang niet. Hè. Sarkozy. ...is onschuldig, zolang het tegendeel niet bewezen is. Uh, zoiets hangt natuurlijk wel boven hem als een zwaard van Damocles. Hè. Uh, er is na de verkiezingsnederlaag van vorig jaar... ...niet een automatische, logische opvolger voor hem opgestaan aan de rechterkant. Dus zijn naam bleef opduiken. Uh, van de week bijvoorbeeld nog was hij in Libië... Uh, ...twee jaar na het begin van de revolutie daar. Dus hij kreeg langzaam maar zeker de kans zich te presenteren als staatsman... Hij gaf onlangs een interview, uh, althans, heeft laten doorschemeren dat hij weliswaar niet echt verlangt naar een terugkeer in de politiek. Alleen als het echt niet anders kon, zegt hij. Als het land in grote problemen zou verkeren, dan zou hij terugkomen. Nou, ja. daar kan sinds gisteravond een voorwaarde bij, Marcel. Namelijk, en als ik niet verwikkeld ben in allerlei juridische procedures. Ron Linker vanuit Parijs, dankjewel. In de ochtend en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Water, wat? Menig Nederlander keek raar op toen prins Willem-Alexander in 1997 aangaf... dat hij zich wilde verdiepen in watermanagement. Een oer hollands iets waar de prins, hij hield woord, de hele wereld mee over ging. In een interview met Paul Witteman verwoordde de prins het als volgt. Ik denk ook dat ik wel een, ook een gebied gevonden heb waar ik mij echt in vast wil bijten. Dat is het watermanagement. Pardon? Watermanagement. Water is toch is iets fantastisch moois. A, is het een uh, primaire levensbehoefte. Het is, het is gezondheid, het is milieu, het is transport. Het is een gevecht tegen water of een gevecht voor te weinig water. Je kan er echt alles mee doen. En bovenal is het een, een zeer Hollands, een oer-Hollands iets. Willem-Alexander houdt vanmiddag zijn laatste toespraak als voorzitter van de adviesgeraad voor water en sanitatie van de Verenigde Naties. Tijdens de viering van de Internationale Wereldwaterdag in het World Forum in Den Haag. Ik ga erover praten met Bert Diphorn. Hij is de man die Willem-Alexander wegwijs heeft gemaakt in de wereld van het watermanagement. Meneer Diphorn, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe bent u eigenlijk met hem in contact gekomen? Ik ben in contact gekomen via zijn vader, Prins Klaus. Uh, ik werkte toen op het ministerie van Buitenlandse Zaken en ik uh, kwam net terug uit uh, Bangladesh, waar ik ook uh, met waterbeheer bezig was. En daar kende de Prins Klaus kende mij daarvan, omdat hij, uh, hij, was, uh, hij zat in de evaluatiecommissie of de evaluatie van Buitenlandse Zaken. En toen, ik had ook dat uh, interview gezien, uiteraard van Paul Witteman. En uh, toen dacht ik al van, nou, het zal me niet verbazen als ik uh, de prins dan tegenkom. En uh, toen hoorde ik dat ik bij de prins moest komen. Toen dacht ik eerst dat de prins zelf was, maar het was dus zijn vader. En uh, die heeft mij dus de hele ochtend uh, ja, een beetje over Afrika gepraat, over water gepraat. En op het einde vroeg hij van, uh, wilt u mijn zoon... Uh, helpen of begeleiden. Ja, u bent nu directeur van UN Habitat. Die ja. bevordert duurzame en sociale uh, stedenbouw. Wat was uw kennis van het, van het watermanagement? U zat daar al helemaal in. U wist daar al veel van. Ja, ik, heb, uh, ik, ik was toen op het ministerie gekomen. Ik heb uh, gewerkt in uh, Burkina Faso, Swaziland, uh, Sri Lanka, Bangladesh. Dus ik heb, heb kunnen studeerd... maar ik heb gewoon mijn hele leven in het, in het watermanagement uh, gewerkt. Ja, en uh, hoe begint u dan zo iemand daarover bij te praten? Hoe gaat dat? Hoe gaat dat? Nou, ik werd toen uitgenodigd uh, op het uh, Noordeinde. En toen was het ja, dat, dat klikte wel het gesprek uh, tussen ons. En ik ben toen in de naar meegegaan. Ten eerste reis naar Rio de Janeiro. Om naar de Sloppenwijken te bekijken. En uh, dat klikte wel. En toen, ja, daarna is het gewoon, ga je gewoon van reis naar reis. Van spits naar spits. En uh, ontwikkelt zich dat vanzelf. Ja, Wat is dan de hoofdlijn? Waar, waar heeft u het dan met de Prins over? Want voordat je het in, in waterbouwkundigheid hebt. Wat was het dus belangrijkst? Nou ja, ik deed, ik deed met name de buitenlandse poot. De Verkeerde waterstaat hield zich bezig met uh, het waterbeheer in Nederland. Maar zo gauw het in het buitenland ging, in ontwikkelingslanden. Ja, dan, dan praat je over zo'n land. En dan praat je ook over wat voor waterproblematiek heb je het over. Heb je het over wetlands? Uh, heb je het over uh, stedelijke watervoorzieningen? Heb je het over uh, landbouw? Uh, irrigatie? Dus uh, ja, water heeft zoveel facetten, zoveel invalshoeken. Dus het gaat niet alleen over gebrek aan water? Nee, het kan ook te veel zijn, overstroming. Ja, precies. Ja, ja en, en had hij er wat mee? Ja. Ik, uh, Toen ik, al? Uh, nou, t, ja, t, van, van meter aan, Het is ook een heel boeiend vak. Dus het uh, is niet moeilijk om mensen daar interessant over te maken. Ja, en, en dus die keus, die was goed. En een oer-Hollands iets. Ja, beter kan het niet, zou ik zeggen. <laughs> Wat is zijn kracht geweest? Hoe, hoe heeft hij het op de kaart gezet? Nou ja, zijn kracht is natuurlijk ook wel zijn, zijn positie en uh, hij heeft uh, van beterwaard heeft hij gewoon toegang tot, uh, tot de belangrijke uh, spelers. Als hij naar de Wereldbank gaat, dan zit hij gelijk de, de president. He, terwijl als ik daarheen ga, dan kom ik een waardeskundige tegen. Maar goed, zijn ingang is, is fantastisch. En daar heeft hij heel goed gebruik van gemaakt, in de positieve zin, dit de, woord. Ja, maar je kunt niet zeggen, oh ja, ik doe ook nog watermanagement. Je moet, je moet er wel voor gaan. Je moet het steeds weer, weer um, naar voren brengen. Heeft hij dat goed gedaan? Ja, hij heeft het goed gedaan. Hij heeft natuurlijk verschillende posities gehad uh, gedurende de jaren. En dus uh, de laatste jaren heeft hij gewerkt. In het voor, is hij is voorzitter geweest van die UNSCAP, dat uh, United Nations Secretary General Advisory Board. Dat is een moeilijk woord, maar daar is hij dus voorzitter van. Ja. En daar heeft hij dus een aantal dingen, zoals sanitatie, heeft hij echt op de, op de kaart gebracht. Hij heeft ervoor gezorgd dat er een resolutie kwam in de, in de, in de Verenigde Naties. En volgens een actieprogramma, dat heeft hij toch via zijn clubje, heeft hij dat voor elkaar gekregen. Ja, en kunt u eens wat concrete voorbeelden geven? Waar heeft het toe geleid? Ja, wat heeft er toe geleid? Uh, ik denk dat de, de aandacht voor water gewoon uh, toegenomen is. Uh, we zijn nu bezig met het uh, ontwikkelen van nieuwe Millennium Development Goals, Sustainable Development Goals. En daar, uh, daar komt water duidelijk in en mensen realiseren zich van ja, zonder water, uh, no water no life. Dat is het wel natuurlijk. Mm -hmm. Maar uh, kunt u toch iets concreter worden? Want. Ja, bijvoorbeeld die sloppenwijken in, in Brazilië. Ja. Zijn die erop vooruit gegaan de laatste jaren? Nou, een aantal landen wel. Een aantal landen ook niet. Uh, in, in Afrika woont twee derde van de, van de bevolking die in de steden woont. Die woont in een sloppenwijk. En dat is vreselijk. Ja. Maar er is duidelijk meer aandacht voor water. Er is er, duidelijk meer aandacht voor water. En dat is mede dankzij de... Uh, uh, Zeer zeker. Hij, de is, hij is gewoon het internationale boegbeeld voor water. Ja. Zonder meer. Maar dat valt dan nu weg. Ja, dat is, ja echt zonde. Ja? Goed. Ik verwacht eigenlijk niet dat hij er helemaal uit zal stappen. Ik denk wel dat hij, dat hij stopt met alle officiële functies. Maar ik denk dat hij wel het dossier blijft volgen. En uh, ik denk hem ook nog wel eens tegen te komen op een conferentie. Ja, blijft u hem een beetje adviseren toch ook? Nou, hij heeft dus mensen niet meer nodig. Hoor. Doet nou, maar zo goed u kunt zelf. hem natuurlijk wel eens bellen. En zeggen, ja, van, als u denk... nou toch een majesteit daarheen gaat... Precies, kom eens langs. Ja, nee, Dan ik... moet u toch eens even dat nog over water hebben. Ja, maar goed, ik denk dat hij wel, uh, dat hij, dat hij wel goed op wordt blijven gehouden. Ook door de mensen om hem heen. Ja, want als de koning het zegt... Dat ja, heeft dus, natuurlijk nog meer impact. Ja, exact, man. Ja. Is er wel een, een nieuw boegbeeld dan? Want hij, hij mag natuurlijk ook niet meer zo officieel te boek staan. Nou, dat is eigenlijk niet een nieuw boegbeeld. Uh, de, ook de kroonpist de van, uh, van Japan. Die zit, zit ook in het bestuur van Unskap. Maar die heeft meer zeg maar, een ceremoniële rol. Uh, misschien dat die wat actiever zou kunnen zijn. Maar ik denk wel dat ze... Ja, je moet een boegbeeld... Het, ja, een, een royalty is eigenlijk een ideaal boegbeeld. Want ja, je bent niet van de private sector, je hebt geen belangen... en je staat een beetje boven de partijen. Dus uh, ja, we misschien misschien er nog andere prinsen in, uh, in Europa. Hè? tweede. Je bent op zoek naar Prinsen. <laughs> ja, maar meneer Dibborn, naar welke oplossing bent u op zoek? Wat, wat is het meest urgente wat op het ogenblik speelt? Als het over water hebben. Nou, het meest urgente is toch wel die, uh, die sanitatieproblematiek. Uh, ja. Dat er zoveel mensen zijn die nog steeds uh, geen fatsoenlijk toilet hebben. Uh, wat eraan gekoppeld is, is ook uh, afvalwater. Afvalwater overal in de wereld, maar gewoon geloosd zonder dat er iets mee gedaan wordt. En, dus uh, zuivering. De zuivering, afvalzuivering, sanitatie. De bruine sector die moet echt ontwikkeld worden. Ja. Valt daar ook wat aan te verdienen? Want dat helpt vaak hè? Nou ja, wat, ja, mensen die daar liggen en, ja. en bedrijven, ja, en we hebben Nederlands in Nederland zijn de groeten we hebben goede, goede uh, ingenieursbedrijven die zich die heel actief zijn op deze markt. Ja. Dus, dus meer actie daar. Ja. Bert Diphoorn, hartelijk dank. Ja, dank u wel. Voor uw verhaal. Oké, okay. prettige dag. Dag. Naar de ABB voor de verkeersinformatie, John ook. 33 kilometer file en veel vertraging op de A1 vanuit Amsterdam richting Amersfoort. Daar staat door een ongeluk tussen knoop het Eemnes en af het Bundschoten 7 kilometer. Op de A20 naar Hoek van Holland is ook een ongeluk gebeurd bij Rotterdam Centrum. Daar staat 4 kilometer, daar zijn twee rijstoken dicht. En op de A28 in de richting Utrecht is dus een busstilgevallen bij Amersfoort. Blokkeert daar de rechter rijstok en daar staat een file van 5 kilometer.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 Saying in her sleep, brother's got a date to keep, he can't hang around. I Madness hoorde u met Our House. Nederlands Elftal dan speelt vanavond de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Estland. Oranje staat eerst in de pool en heeft tot nu toe een perfecte reeks. Alle wedstrijden zijn tot nu toe gewonnen. Het laatste duel is alweer van een tijdje geleden, van 16 oktober. Toen won het Nederlands Elftal van Roemenië. Van de vaart wijst en gaat die bal vanaf de rechterkant indraaien voor de doelbrenger. Er is heel veel beweging in de stadsgebied. De keeper stond de bal weg. Er moet Lens. Die komt en die komt het erin. 1-0 ja! voor Oranje! Lens komt de bal van de rand van het strafschopgebied. Volgens mij eigenlijk om hem gewoon weer terug in dat strafschopgebied te brengen. Maar die bal gaat overal overheen. Maar je weet het maar nooit, want Lens kan op dit moment alles van de vaart neemt Die bal. Komt voor. Komt hij voor, gaat hij erin. Ja hoor. Het is Martins Indy. En het is gewoon 2-0 voor Oranje. Marika, rand 16, 1-2. Hij schiet hem in de korte hoek, Steterburg is boost, omdat de spits het zomaar allemaal mag doen. Gaat hij erin, dan uh, heb je het gevoel dat de Roemenen zo'n tik krijgen vlak voor rust dat het gedaan is. Is dat zo? Aanloop van de vaart, en 3-1. Geen buitenspel, naar mijn idee wel. Redsrichter geeft het niet, en dan van Persi met de 4 1 Yes! Het is afgelopen. Nederland scoort een prima goal en de Roemenen gaan er gewoon af. En hoe harder wij schreven bij een doelpunt, te kwaler ze ook naar ons kijken. En ik wijs constant naar, uh, naar Bas. <laughs> ik zit onder een kerskie. Ja. Van Persie scoort 4-1. 4-1 nee. oh, oh, oh. voor Nederland, prima goal. En vanavond vervolgt Oranje dus de weg richting het WK van 2014 in Brazilië tegen Estland. Bondscoach Van Gaal selecteerde daarvoor veel jonge spelers. En voor veel van die jongens was Robin van Persie vroeger in idool. Nu staan ze samen met hem in het veld bij Oranje. En Van Persie vindt het mooi dat er veel talent in de selectie zit. Ja, veel vers bloed. Dus uh, dat, dat is alleen maar goed. En die gasten die hebben het uh, allemaal verdiend. Dus uh, ze doen het ook goed. Ze trainen goed. En ze lijken er klaar voor. Ja. Is dat gek dat je, want jij bent ook ooit de jongste geweest... en ook wel lang vrij een jonge speler geweest... maar ineens ben je de oudste. Ik, bedoel, ik zag een foto dat je met, uh, was dat Filena? Een foto dat hij ballenjongen was en jij speler. Dat moet toch ook raar zijn voor jou? Uh, nee, nou, als ik, het, ik, ik heb die foto ook gezien. En uh, volgens mij was hij geen ballenjongen. Volgens mij was hij een jaartje of zes. En uh, was dat na een training van Feyenoord 1. Dus uh, toen, uh, toen hadden we even een foto gemaakt. Leuk, toch? Maar dat moet toch gek zijn voor jou? Nee, het is vooral leuk. Er is ook zo'n foto, volgens mij, van uh, Klaasi en ik. Dus uh, dat is wel grappig. Ja, maar dan ben je ineens, uh, ja, vrij ineens dan ook... een van de, de oudste spelers ja. van Nel Zulfton. Ja, een van de ouderen. Maar uh, ja, ik merk dat nu ook wel met de rondootje. Dan moet ik wat, uh, of, of tenminste, ik moest er altijd uh, als een van de eerst in. Uh, want als jongste speler, dan moet je vaak in het midden. Maar dat is al jaren niet meer het geval. Dus uh, ik ben nu veilig met de Rondo. En hoe kijk je dan naar hun kwaliteiten? Zijn zij dan ook meteen al op? Want dat hoor je vaak als je bij Nederlands of het al komt, dan is dat moeilijk om bijvoorbeeld in die rondo's aan te sluiten en het uh, niveau is hoog. Hoe is dan het niveauverschil of is dat er helemaal niet? Nee, ze doen het erg goed. Ze zijn, wat ik al zei, net, ze zijn erg fris en uh, hartstikke fit. En toen je daar aan het trainen was, dacht je van: Goh, het, is, het moet niet gek worden. Ik zit niet eens bij de A-groep, ik zit bij het B-team. Is dat zo? Ja, dat <laughs> dacht je hè. Hoe doe je dat? Nou, ik bedoel, meestal wordt er in de opstelling gespeeld voor de wedstrijd tegen Estland. Ja. Nou, en daar kom jij niet in voor. Is dat zo? Nou ja, oké. Okay. Dat weet je meer dan ik. En ja, dat weet <laughs> jij ook natuurlijk. Want jij wordt uh, ja, achter de hand gehouden voor als invaller. Is dat zo? Of voor de wedstrijd tegen, en dat zal wel gebeuren, tegen Roemenië. Oké. Okay. Heb je Estland dan al bekeken? Ik bedoel, wat, ja, daar weten wij nu zo heel veel van. Ja, die hebben we bekeken. En wat is, hoe zit dat in elkaar dan? Ja, maar ik weet niet of het wel slim is om dat nu eventjes hier allemaal te gaan uitleggen. Want hun luisteren misschien ook mee, hè? Nou, je begint toch op de bank. Oké. Okay. <laughs> Robin van Persie dus begint op de bank. Althans, volgens Bert Maaldrik. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Met Dick ter Haak. Niet alleen vanuit Nederland, maar ook vanuit België zijn jihadstrijders naar Syrië. De Belgische krant Het Nieuwsblad sprak met de vader van een Vlaamse jihadstrijder, Jejoun Bontink. Zijn zoon zei dat hij in Cairo zou studeren, maar blijkt nu getrouwd te zijn en in Syrië te zitten. En de vader sprak deze week met zijn kerstverse schoondochter. Ze vertelde huilend dat hij er net een tiendaags kamp had opzitten. waarin hij een wapen had leren gebruiken. En dat hij zijn geld, zijn paspoort en telefoon had moeten afgeven. Hij zit klem, hij wil naar huis, maar hij zegt dat niet te kunnen. Amerikaanse president Obama zal het vandaag ook over Syrië hebben. Hij vertrekt vanuit Israël, waar hij eerder zijn steun voor uitsprak. Israël heeft de onschakelijke steun van de meest powerful land in de wereld. Straks, eh, straks praat hij met de koning van Jordanië Abdullah. De Arabische nieuwszender Al Arabiya meldt dat het vooral zal gaan over de opvang van Syrische vluchtelingen in Jordanië. Obama bood eerder al humanitaire hulp aan. Omroep Brabant meldt dat een Belgische bende achter de overval op Brinks in Best zit. Bronnen binnen justitie zouden dat aan de regionale zender hebben laten weten. Omroep Brabant. Die laten ons weten dat het gaat om een bende met ja, Noord-Afrikaanse invloeden. Zijn goed georganiseerd, zijn gestationeerd in België en werken volgens het hit-and-run-principe. Oftewel snel ergens op af, snel de buiten halen en er gauw weer vandoor. Opereren niet alleen in België, maar internationaal. Dus ook in Frankrijk, Duitsland zijn ze ook nog recent actief geweest. En in Nederland. En dit is niet de eerste keer. Op de website van RTV Noord staat dat gedupeerden van de Facebook-relle in Haren... waarschijnlijk 100 euro uit het schadefonds krijgen... en dat er wel sommige gedupeerden met duizenden euro's onverzekerde schade zitten. Er zit nu zo'n 20.000 euro in dat fonds en veel meer zal het niet worden... want de meeste aangehouden geldschappers zijn al veroordeeld om geld in dat fonds te storten. Het bedrag wordt gelijk verdeeld over de ongeveer 200 gedupeerden. Claims gaan vooral over autoschade, glasschade en gestolen sieraden. Na 9 uur in het Radio 1 Journaal... dan hoort u een trotse staatssecretaris Dekker van Onderwijs. Want hij krijgt zijn verplichte eindtoets voor het basisonderwijs. Er is wel veel kritiek op, maar hij zet het toch door. Zo dadelijk dus, na 9 uur. Blijft u luisteren. Deze week... Avro, vrijdagmiddag live en NOS langs de lane. Samen kijken we naar de WK-afstanden in Sochi. Met oud-Olympisch kampioen Jochem Uitenhagen. Dat is een mooie race, is een mooie strijd. CDA-leider en fanatiek schaatser Sibrand Duma. Ik ben dus inderdaad een toerrijder en ik had nooit in mijn leven 200 km gereden. Liefhebber Frits Barend. Plus satire. Volgend jaar sowieso, it geht on! En live muziek van Steten. on the car.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 Dit is Radio 1.